Dit was het NLV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere-Utrecht vanwege werkzaamheden op de A6 richting Muiden Tussen het Almere en Huizen 11 kilometer file. Aansluitend op de N305 almere Dronte, Tussen de A6 en de A27 7 kilometer stilstaand verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. I love, I love, I love. Solo in tu boca, yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar.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 Ik ga erbij. Echt sufrimiento. Que te hace llorar. A niet no si te laten. Ik ga erbij. Ik ga Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik ga erbij. Ik 3 uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het 2 uur van dit programma. Met als eerste na het nieuwse weer van 3 uur, inderdaad, Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Wat gaan we nu 2 allemaal doen, Albert Jan? Nou, uiteraard, zoals u van ons gewend bent, de vaste item om half vier, de evenementenagenda. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen natuurlijk uw aandacht. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier vast bij de hand.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 Wel leuk, we mochten van de programmaleider uit de twee platen kiezen. Ja, we konden kiezen tussen Barry Manilow en de Copacabana, Cabana. Of deze van Siel en Crazy, nou je hoort het al. Deze is het geworden, de gouden oude van Siel. En het blijft gewoon een lekkere platen, je hoort Crazy. We zond op zaterdag vanmiddag de gast in de studio, Louis van der Meij. En die hebben we al een tijdje niet gehoord op de radio, Louis.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 Dat uh, horeca biljart is dat uh, al, al alleen uh, voorbehouden op de donderdagavond? Nee, die spelen op verschillende avonden. Ieder heeft eigenlijk zijn eigen vaste avond. Okay. Dus uh, er wordt op uh, maandag gespeeld, op uh, woensdag, op donderdag.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 Dat is handig als je even... Een keer... ja, in de uh, cafés hangt trouwens wel een lijst. Okay. Dus het is niet zo moeilijk om dat even door te geven aan, uh, aan het Oké. Okay. En we kan misschien wel eens een keer een uh, agendapuntje puntje maken voor jullie ook. Voor de zaterdag dat ik dat doorgeef. Okay. Welke uh, wedstrijden gespeeld worden. Um, dat is, dat is, dus, ja, er zijn dus meerdere kroegen en er zijn ook biljarten bijgekomen. Hè? Er waren kroegen waar vroeger geen biljart stond, staat nu wel een biljart. Ja, dus Wapen wel... even weer een biljart terug. Ja, klopt.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 Slagerij Wisker Heel goed. En uh, die heeft ons helemaal een mooie outfit gegeven. En uh, dat is gewoon hartstikke leuk. En dus die aan het dames... outfit, outfit ligt het uh, niet? Ja, uh, outfit ziet er van, fantastisch uit. En het <gif> gaat ook wel leuk. Die dames gaan vooruit. Die geef ik ook een beetje les.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 Uh, verder, had je ook nog uh, uh, diverse uh, bil biljarttoernooien in, uh, in Zandvoort? Ja, je hebt, uh, altijd in april heb je altijd het 10 uh, Over Rood toernooi bij uh, Bluis. En wij, bij Lauw Hardy, hebben 11, 12 en 13 november ons koppel 15 over Rood toernooi. Ja, dat, dat, daar wil ik eigenlijk even naartoe. 11, 12 en 13 november. Ja. En uh, als we nog op thuis zitten en zitten te luisteren... en die zeggen van ik wil graag meedoen. Dan nou, gewoon dan, even uh, naar Lauw Hardy gaan. Dat is helaas niet meer mogelijk. Oh. Dat zit vol. Zit op, kijk.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 Ja, het is gewoon een uniek toernooi dat iedereen met een mooie prijs naar uit gaat. Echt een mooie prijs. Ja, het is ook geweldig dat de, dat de Zandvoortse ondernemers daar... Uh, ja, Zeker weten. Ik kom wel eens één, één, één keer per jaar bij een, uh, bij een ondernemer natuurlijk. Oh, ja. jij komt uh, een prijs halen, zeggen ze dan. Oh, okay. Dus dat is al uh, een begrip geworden. Nou, dus, maar dat is geweldig. Er gaat ja. niemand met lege handen naar huis. Nee, er gaat niemand met lege handen naar huis. Drie dagen lang. Nog één keer de data. 11, 12, 13 november, aanvang...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 Samenspraak met Noppie. Noppie helpt hem er ook mee. Dus ja. uh, dat gaat allemaal prima. Dat ziet er allemaal perfect en gelikt uit. Oké, okay, drie dagen lang uh, biljarten bij Lal en Hardy. Uh, 11, 12 en 13 november hè? Ja, 11, 12, 12, 12 13 november. Zet het een nieuwe agenda. Uh, biljartliefhebbers En ga kijken en genieten van, uh, van mooi en ook goed uh, biljart. Goed biljart. Zeker ja, goed biljart. Bedoel, uh, 15 over rood is een beetje een gelukspelletje natuurlijk. Hè? Ja. 15 over rood. Maar er wordt echt heel hoog.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 Dus dan wordt het even wat moeilijker. Dus dan krijg je ook weer spannende partijen. Want dan kan degene die twee, drie puntjes achter staat weer even terugkomen. Dus er zijn meestal heel spannende. vorig jaar was de finale 15-14. Dus nou, mooi je kan het niet hebben. Nee, want dat is nog best wel lastig als je of los of een driebannen moet maken. En dan op een gegeven moment. Ja, dan kan een letterlijk die achter staat, die kan ook niet. Dus dan worden de partijen wel spannend. Geweldig.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 ja, mensen die ik jaren niet gezien heb, die gaan opeens biljarten. En, dat, euh, nou, en van een redelijk niveau. Ja. Dus ik vind dat heel erg leuk. Ja, ja maar dat, dat, dat zei je eerder in het interview ook al. Van dat je ook nog wel wat les geeft ja. aan, aan beginnend biljarters. Ja. Dat wordt natuurlijk ook geweldig op prijs gesteld. Dat wordt zeker op prijs gesteld. En uh, je ziet daar ook vooruitgang in met mensen. Dus uh, dat is leuk. Ja, en ik maar... heb nog een kleinigheidje. Er komt waarschijnlijk weer een biljart bij in Zandvoort. Maar mag ik nog niet? Mag het nog niet helemaal? Tromgeroffel, tromgeroffel, tromgeroffel. Hij nee, mag het nog niet vertellen. hij nee, eigenlijk... mag niet, maar, maar, maar, maar hier wel. Ja, nee, maar dat zal waarschijnlijk uh, in de blauwe tram komen. Nee, Oké. Okay. Kijk, dus uh, dat dat is... hebben we niet gehoord, hè? Dat in nee, de blauwe nee, tram nee. komt. Blauwe nee, tram, dat, dat hebben we niet gehoord. Nee. En dat, is, uh, <laughs> dat zou voor die locatie ook uh, geweldig zijn. Ja, ook voor de uitbaten al daar. Ook voor de uitbaten, maar ook voor oudere mensen die uh, niet uh, s om vijf uur uh, nog naar de kroeg willen. Die mensen kunnen daar rustig gaan biljarten straks.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 We zijn weer bij, Louis. Oké, okay, en ik uh, bedankt. zal na het toernooi eventjes komen voor ja. de aanslagen. Ja, ja, Helemaal goed. Wel Graag. En, dankjewel. En, en met een plastic bakje met de restjes van de lekkere saté ja. en de ballen. De ballen, de ballen, <laughs> ballen hard, <laughs> ja, zal een balletje hard Ik zeg de ballen. Oké, okay, okay. Louis, bedankt. Okay. Dag Louis, dankjewel voor je komst naar de studio. Zo dadelijk de evenementenagenda. Meneer Shepard, hier is Geronimo. Can you feel it? Now it's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 Meer informatie kunt u uiteraard vinden bij Classic Concerts in Zandvoort. Dan is er op kleinschalige manier ook nog muziek op de zondagmiddag... van 4 tot 6, iedere laatste zondagmiddag van de maand. bent u van harte welkom op muziekmiddag van Studio Anthony... Zang met Piano Begeleiding. En morgen treden op Jan Eilander en Lex Koppolsen. De deuren gaan om half 4 open en de toegang is gratis. Oosterparkstraat, 44, muziek op de zondagmiddag van 4 tot 6...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 Hedendaags Realisme Anno 2016, op 5 november, is om 2 uur een gratis rondleiding over de expo Hedendaags Realisme. En om half 3 gratis wederom door de gratis live jazzconcert van Piet, Pit, Hermans en Jazz Cats. Dat allemaal in het weekend van 5 en 6 november in het Zandvoort Museum. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, en dan gaan we op 6 november, natuurlijk, het grote evenement.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 Outside. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in the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 Dat allemaal na vijf uur, maar zometeen zijn we er eerst nog een uurtje met Zandvoort op zaterdag.